Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het parlement van Myanmar heeft een vertrouweling van Aung San Suu Kyi gekozen tot nieuwe president. Win Myent zat als dissident in de gevangenis tijdens de militaire junta die tot zeven jaar geleden de dienst uitmaakte in het toenmalige Burma. Win Myent is lid van de Nationale Liga voor Democratie, de partij van Suu Kyi. Zij is niet de premier van Myanmar, maar wel de politieke machthebber van het land. In Frankrijk wordt de politieagent herdacht, die vorige week bij de gijzeling in een supermarkt werd doodgeschoten. De 44-jarige Arnaud Bertram nam de plaats in van een aantal gegijzelden en moest dat met zijn leven bekopen. Om tien uur is bij alle politiestations een minuut stilte gehouden voor hem. Premier Macron zegt dat Bertram uitzonderlijke moed heeft getoond. De kist met het stoffelijke overschot van de gendarme wordt vervoerd naar Hotel des Invalides, waar Macron een toespraak houdt. Bertram krijgt postuum de legion d'honneur, de hoogste Franse. Onderscheiding. Talpa, het mediabedrijf van John De Mol, neemt het persbureau ANP over. TANP was de afgelopen jaren van de vereniging Veronica. De Mol wil een groot Nederlands mediabedrijf creëren. Hij heeft al verschillende radio- en televisiezenders en online diensten. Zo zijn Radio 538, Radio 10 en de TV-zenders van SBS al van Talpa.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 Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen is het gaan regenen. Vooral in het zuiden van het land wordt het nat vandaag. Het wordt een graad of acht en pas vanavond trekt de neerslag weer weg. Morgen is er zon, maar er zijn ook wat buien en het is dan ongeveer negen graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 de nage Amsterdam. Tussen Prins Klaasplein en Zoeterwoude door 7 kilometer staat een kapotte vrachtauto.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 En, uh, ja, u, u verwacht hier natuurlijk uh, mijn collega Ruud Jansen te treffen. En, uh, ja. ja, die man heeft vooral alles met paashazen. Die is daar eens een haas van doorgegaan. Die moet, de Mateuspersoon moet hij. <laughs> de moet hij dus. Uh, voor elkaar zien te krijgen in Beverwijk. En uh, ja, de man kan natuurlijk fantastisch orgel spelen. Dat, heeft hij ook al, dat doet hij al zijn hele leven. Alleen s'nachts niet, want dan slaapt hij natuurlijk. Maar, maar uh, overdag dan is hij meestal met muziek bezig... en ook met orgelspelen spelen en met, met uh, nou, toetsen. Noem alles maar op. Dus het is een zware opgave. Maar ja, goed, uh, hij is dan wel het haasje met de paas. Maar goed, hij, uh, hij doet het graag. En uh, verder, wij vervangen hem en dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb hier niet Bischop Gijzen, maar rondgijzen. <lacht> maar Ron Maar er is wel een verschil hoor. Ja, ja oh. <laughs> Ron, in opvattingen... Ron, wij, wij, wij kennen elkaar al wel, maar, ja. maar we werken dan vanmiddag voor het eerst met elkaar. Ja, aan, ja dat, uh, dat wordt een hele spannende uitzending. En hoe veert het nou met een oude duif uh, te werken? Nou ja, ik, is... ik, ik heb laatst al een filmpje gezien van een duif die uit een trein uh, stapte. En toen dacht ik wel aan jou inderdaad. Is dat zo? Ja. Wat gebeurde er met die duif? Uh, die, die stapte gewoon uit, er was helemaal niks aan de hand. Die oh, had dat... een ritje met de trein oh. meegemaakt. Oh. En uh, die gingen gewoon uit, maar uh, met een oude duif... nou ja, oud, dat valt wel mee, toch? Nou ja, Jongs ze zeggen ze zeg altijd, zo oud als je eruit ziet, word je ja. niet. Nee. Oh. <laughs> We gaan uh, natuurlijk van alles doen wat u gewend bent ook uh, van ZFM Lunst. En uh, ik ga één keer een artiest in het licht behandelen. Die, die heb ik ook al gevonden. ga ik u straks vertellen. Uh, Ron gaat natuurlijk ook rond de klok van uh, half één. daar ja, ga je het nieuws één. vertellen. Hè? Ja. En ook het weer. Hè? Het weer. Ja. Wat het uh, wel en wat het niet gaat ja, worden. Nou ja, je hebt drie paren plus bij je. Dus ik kan het wel rijden natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En ik kwam <laughs> in mijn gele regen. Ik, ik werd aangesproken in het Duits <laughs> toen ik hier <laughs> aankwam. Ja, ja, precies. Uh, wij wensen vanaf deze kant Angela. Want we hebben begrepen dat Angela niet erg lekker uh, was gisteren. Uh, ik hoop dat het, uh, dat het vandaag weer beter gaat. We maar wensen haar beterschap. Ja. Mocht ze luisteren. En, uh, en mocht ze nog een beetje vervelend in haar vel zitten. Dan uh, komen hier nog wat arbeidsvitamine aan, toch? Oké, okay, ja. Jij sluit je er volkomen weer aan ja, natuurlijk. Zeker. Ja, Rond. Ja, uh, ga ik zo rond de klok van tien ja. over half en weer weg. Maar geen nood, geen nood. Oh. We laten jou hier niet alleen achter. Dat is wel goed <laughs> we over <komen> we hebben. <laughs> dan wordt het een radio stilte. We hebben collega Willem Bruis uh, bereid gevonden van me over te nemen. Ja, het is niet ja. anders luisteren als ik ben ZZP'er nog op mijn leeftijd. En dan krijg ik wel eens fotoopdrachten. Ja, en, en daar kan ik niet onderuit. Uh, ik had beloofd dat ik de uitzending zou doen. Uh, ik ben er ook, maar uh, en ik, ik zou hem ook helemaal afgemaakt hebben uh, als ik uh, geen hulp had gehad van Willem. Dus, dus uh, u had gewoon twee uur zand voor lunch gehad. Dus u had gewoon twee uur de tijd gehad om uw pistoletjes en uw kroketjes en melk en zo uh, te nutten hoor. Nee, lekker. Ja, hello. heb je trek? Nou. <laughs> het uh, bedrijfsrestaurant is vandaag gesloten, zag ik. Oké, okay. hey, uh, als, als ik nou uh, jou vraag naar jouw muziekkeuze, want ik ken het natuurlijk niet, wat, wat, waar, waar hou je nou uh, bijvoorbeeld van? Nou ja, uh, de mensen die uh, mij vaker beluisteren, ja. de, de muziekkeuze van, van de sidekick, dan zit ja. het vaak uh, wel in de blueshoek. In de blueshoek? En ook vandaag. Oké, okay, Doorkijk Blues. Terwijl, uh, mm, <laughs> volgens mij wordt dit een hele aparte uitzending. <laughs> is dat in ieder geval, uh, met zoveel verschillende presentatoren... wordt het in ieder geval een wisselende uitzending. Een wisselende uitzending, ja. Dat wel. Uh, nou eens even kijken, hoor. de, de Junkers Blues dan maar van You Laurie. Speciaal voor jou. Some people call me a junker. Say I'm loading. Out of my mind But I just feel happy I feel good all the time Some say I use a needle And some say I sniff cocaine That's the best damn feeling That I've ever seen So it's goodbye, goodbye to whiskey It's so long to Jim Just give me my reefer. I don't wanna get high again. fellas crave for steak, yeah. but I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Yeah. Some people call me a junker, say I'm low time, but I just feel happy, I feel good all the time. Ja, dat is wel uh, lekker. Relaxed the blues muziek. Heerlijk. Ben jij, uh, als, je, als je nou naar jouw cd-collectie thuis kijkt, weet je of je nog cd's hebt. Nee, niet hoor, niet gaat het veel allemaal. meer. Nee. Nee. Ik maar, ga er met mijn tijd mee. Maar... Uh... Zeg het maar. Nou, hoe zag hij er vroeger uit? Of hoe ziet hij er nu uit? Nou, vroeger was het eigenlijk uh, allemaal een beetje de bekende normale, uh, lekker in, de, in het gehoor liggende uh, muziek die op de radio werd. Po hè, populaire popmuziek. Ja, ja, ja. Tegenwoordig ga ik steeds meer uh, richting uh, Coldplay, de bluesmuziek. Uh, Coldplay oké. Okay. En Pink Floyd vroeger. En ja, de wol en zo. Ja, ook, ja, ook ja. de wol. en, en alles, ja, Eigenlijk alles van ze. Ja, nou wij, wij slopen vanmiddag muren hoor. Want wat dat betreft, daar zit ik helemaal niet mee. Dus ik ga voor jou gewoon zo Pink Floyd opzoeken. Zo. Oh, nou ja. goed, dat doe je me wel een heel groot uh, plezier ja, mee. Ja hoor. toch? Ja, zeker. En, en dan nemen we nou even koffiepauze. En dat kan altijd heel mooi. Als we gebruik maken van de drie en één heb bruut verzonnen. Ruud Jansen. Ja. En dat is zo lekker. Want dan krijg je drie, drie liedjes achter elkaar van dezelfde artiest Of van eenzelfde onderwerp. En dan gaan wij meestal ik, op pauze ik, houden. Ja, ik heb, ik heb gekozen voor uh, niemand minder dan Rob de Nijs. Hey, Heb je ook. daar wat mee? Of, uh, uh, je... Mijn vrouw heeft daar wat mee. Die Tenminste, in die ja, zin... Die vindt het erg leuk om te horen, Rob okay, de Nijs. Okay. En, en uh, ja, natuurlijk, iedere artiest heeft wel een nummer of ja. verschillende nummers die leuk zijn. Dus ik ga er wel in mee. Oké, okay, nou, helemaal goed. De artiest uh, in het licht. Oh nee hoor, drie en één. Wat zeg ik nou toch allemaal? 3 en 1. In 1. Ja, als u naar buiten kijkt, dan bent u er helemaal niet meer eens. Dat wordt helemaal geen zomer. Ja, Rob, die is eigenwijs. Het werkt zomer, zegt die ja. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei.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 In 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Met Je en soldaten 1 petten op 1 oor. Je tilt je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 Malababbe, kom hier, lekker stuk, malen lekker dier van plezier. Malababbe is rond, malababbe is blond, zoen op je mond, malababbe je lekkere kont.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 Op de oh, nou, het heeft me geen wind gelegd, natuurlijk. Nee. He, want het is een, een grote hit, had hij daarmee natuurlijk. En hij heeft toch laatst ook nog zo'n een jubileum, of is het weer een tijd geleden. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik. Ja, hij had een jubileum, ja, dat, ja. Is, dat is waar. Maar in ieder geval uh, vind ik Moon River van Anthony Williams, vind ik ook mooi. Ja, ja. Daar hou jij misschien helemaal niet van. Dat je zegt van nou, hoe weet je dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, <laughs> ik gok maar wat. Gewoon draaien. Oké. Okay. Komt ie. Speciaal voor Susie Davis uit Amerika, want die luistert ook altijd mee. River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going. Your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same. My Huckleberry friend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 My Huckleberry friend Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Op de A208 ter hoogte van Velsenbroek zijn dinsdagmiddag drie auto's op elkaar gebot. Door de afhandeling van het ongeval is de linker rijstrook in de richting van de Velse tunnel afgesloten geweest. De inzittenden van de auto's zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Uiteindelijk heeft niemand letsel overgehouden aan het overval, maar het ongeval zorgde voor veel file.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 Hoewel veel autosportevenementen al erg populair zijn, willen we kijken hoe we nog meer gezinnen naar Circuit Zandvoort kunnen halen. En we willen uh, ook voor de zakelijke markt het evenemententerrein en de verschillende mogelijkheden op Circuit Zandvoort nog breder belichten. In de trein op station Hoofddorp is dinsdagavond een onbeheerde doos aangetroffen. Um, die hadden we net al gehad, dus dan gaan we door naar de verkeersupdate. Er zijn geen meldingen.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 De temperatuur stijgt zaterdag en zondag naar 8 tot 9 graden. En maandag uh, met fase naar 11 graden. Nou, Ron, dat was het weer. Dan gaan we naar het liedje van de Sidekick. Het liedje van de Sidekick. Op zie je, Oh tell right. Ja, Irma Thomas was dat samen met eh, niemand minder dan eh, Tracy Nelson... Uh, natuurlijk, uh, even kijken, wie was de derde? Marcia Ball, hè? Ja, inderdaad. Uh, maar, maar hoe kom je nou aan het, het repertoire? Nou, uh, geweldig, ik ken het niet nou Nee, maar... ik, ik, ik eigenlijk ook niet. En <laughs> dat is het grappige, okay. want uh, tegenwoordig die nieuwe programmaatjes... zoals Spotify en Apple Music... Ja. Uh, dan krijg je allemaal van, van die uh, muziekjes voorgesteld. Van, misschien vind je dit ook wel leuk. En dan ga je gewoon luisteren. En dan kom je ja. hele leuke dingen tegen. Waaronder ja. dit uh, trio. Uh, en en uh, ja, ga het maar eens een keer beluisteren. Best ja. leuk eigenlijk. Ja, weet je wat ook zo leuk is? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Want Ron, nou, uh, we hebben een collega die heet Dolly Tempieri, ja, en die veel. heeft dan weer een dochter. Hoe bestaat ja, het? Ja, heeft een dochter. Echt doch. waar? Ja, echt waar. En die dochter is jarig vandaag. Ach, wat leuk. Gefeliciteerd. Lea, van harte gefeliciteerd. En Dolly natuurlijk ook van harte ja. gefeliciteerd. Maar het meisje is niet alleen jarig, ze kan ook nog prachtig zingen. Ja, dat weet ik wel. En zei ja, en, uh, en we gaan even terug in de herinnering. Uh, dat doe jij ook regelmatig met muziek, toch? Ja, alleen maar, alleen maar. We gaan luisteren naar uh, dat prachtige nummer van uh, Lea. Want daar heb ik het over. Memories. En uh, waarom doe ik het Nou, uh, artiest in het licht. En we belichten natuurlijk dan uh, artiesten die uh, ja, uh, jarig zijn vandaag. Of overleden. Nou, gelukkig is Lea. Lea is hartstikke jong. Ja. Die is hartstikke jong. Die gaat niet hoor. Dus die gaat nog eens een speer gelukkig. En uh, dat blijkt ook wel uit, uh, uit het volgende nummer. Dat gaan we graag uh, voor haar draaien. Het hele gezin tempirik uh, van harte. Gefeliciteerd namens uh, Ron, Bissop, Ron Gijs. <laughs> <laughs> en ondergetekende. Dan komt hier uh, Dolly en Lea. Dank u, dank u.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 Iemand uit de, de ZFM-family, zeg maar. Ja, en waarvoor is Lia nog niet doorgebroken? Ge, uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoor, ik hoor dat er weer eentje Jaar is. Ja, dat die was doet, Lea. Die, die draaien we gewoon. Oh, ja, Lea was Jaar. Daarvoor wordt de nummer Ja Daarvoor kwam ik, uh, uh, uh, ja, ik ook net hier binnen van, hé hey, jongens, gebak. Ja, ja, maar we bedoelden eigenlijk dat je gebak moest halen. Ja, maar dat kan toch niet. Ik moet, uh, Charles, die is nu ja, de deur uit. Ik neem het van Charles over. Ja, en, en dan moet ik de winkel weer uh, gaan bezoeken voor gebak. Nee, nee, dat, Mocht er dat nou een luisteraar doen. zijn die denkt, goh, ja. goh, goh, goh. Misschien een banketbakker. Een banketbakker. Een banketbakker. Een Tepierik. Aan de, <laughs> de tollen, straat. <laughs> dat die denken, nou weet je wat, we rijden ja. even naar de tolle. Weg. Ja. 10a. En uh, we bezorgen die jongens even wat lekkers bij de koffie. Ja, want er was iemand jarig vandaag. Wie was de jarig dan? Lia. Lia. Lia. Ja. Dat vind ik gewoon dat het gebak. Maar dat hebben we net ook al verteld. Ja, erom. Die medicijnen werken goed trouwens. <laughs> ja. Hey, ik heb een een plaat klaarstaan. Daar weet jij alles van? Nou ja, daar, daar weet ik er alles van. Ik ben uh, dat, dat zei Sharon net ook al. Ik ben een echt wel een fan van, van Pink Floyd en uh, daar ga ik dus uh, ook wel als als ik de kans krijg, dan ga ik er naar de, de concerten. En De uh, Wol is natuurlijk ook wel een, een fantastisch mooi concert uh, geweest. Uh, ik weet nog heel goed uh, in Berlijn, live in, in Berlijn. Ik weet niks van muziek hoor. Nee, nee, nee, nee. Ik probeer ook ik maar wat te doen van hoor. Het ja. <laughs> en uh, vandaar dat Charles zegt: Nou, dan ga ik die eens even opzoeken en dan gaan we die uh, draaien. Dus wat mij betreft mag uh, Pink Floyd. Ja, dat double, is goed. Maar jij, heb ook. je alleen wat met Pink Floyd of ook bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld het album hebt van, uh, van Roger Waters uh, in The ja, Flash? Dat goed. is gewoon, dat is een meesteralbum. album. Maar goed, uit. dat waren natuurlijk wel de creatieve breinen. Waters was natuurlijk uh, een creatief brein en. Uh, Zo'n collega, hoe heet die? Ja, hoe heet hij Ja, precies. Ja, die. Die, die, hè? Ja. Die met altijd met een zwarte t-shirt aan, hè? Dat That is een Godje Worders. Nee, nee, nee. Godje Worders is een ja, zwarte t-shirt. Ja, maar die andere ook. Maar ik ben zo... Oh, ik kan uh, niet... Wie, niet Snowy White. Nee. Hè? Nee. Nou, zullen we David Gilmore doen, hè? G Gilmore. Dank je wel. Raar, hè? Dan kan je er gewoon niet op komen. Nee, maar wat ik, wat ik, wat ik, wat ik heel erg leuk vond... Uh, dat is uh, bijvoorbeeld het album In The Flesh, Dat achtergrondkoor. Ja. Die drie dames. Ja. Eentje ervan. Dat is... Uh, uh, Katie Kissoen. En Katie Kissoen, dat was vroeger. Katie Kissoen ja. van... Ja, die, precies. Maar de, die speelde echt heel iets anders. hè? Ja, heel anders. die speelde een een toen, beetje, was, maar dat was in die tijd. in jaren jaren achtig 70. Ja. Mac en Katie Kissoen. Ja, precies. Mac ja. en Katie ja, Kissoen. Nou, kijk. En zo kom je weer eens een keer wat te weten. Ja, jong, ik moet gewoon wat vaker komen, zeg maar. <laughs> ik ga hem, hem vooruit. Oké. Okay. We don't need no education. We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Pink Floyd. Het blijft een geweldige, geweldige band, een geweldig concert, is het er ook. En uh, ja, nou, vanaf mijn jeugd, eigenlijk al dat ik Pink Floyd goed vind. En uh, mijn eerste LP kocht ik denk ik dat ik twaalf jaar was of zoiets. Ja. En uh, nu ben ik iets ouder geworden. Maar dat zie je bijna niet aan me. Maar dat is wel zo. Ja. En ik, ik hou er nog steeds van. Ja, het is, maar het is ook tijdloze muziek. Ja, en je absoluut. houdt ervan of ja. je houdt er niet van. En, en ik hou ervan. En je houdt ervan. Ja, nou ja, goed, hier staat er nog eentje. Ja. Goed, we gaan uh, een stukje cultuur, heb ik begrepen. Ja, we, gaan, uh, we hebben altijd wat cultuur. Woensdag is cultuurdag uh, ja. bij, bij uh, ZFM Lunch. En daar gaan we nu wat over vertellen. Nou, ik luister. We gaan bijvoorbeeld aanstaande vrijdag naar de Lichtfabriek. Om acht uur, Rapalje, stampende jigs en reels... Gevoelige beladers en een vleugje heavy metal neem je mee door de Schotse hooglanden... Ierse vlakten, tavernes en herbergen. Wees gewaarschuwd. Stilzitten is moeilijk. 2000 jaar geleden werden de Kelten verdreven van het vasteland van Europa. Alle Kelten? Nee. Eén band bleef dapper weerstand bieden aan de toestroom van de Nieuw-Wetse pop en rock... en vond zo zijn eigen plek in de wereld van de moderne muziek. Gewapend met niets dan hun instrumenten en hun stem trekt Rapalje op strooptocht langs clubs, podia en theaters, zover het oor reikt. Rapalje spreekt vanavond, en dat is dan de, uh, vrijdag, in de lichtfabriek... tijdens het Celtic Folk Night. Je wordt welkom gegeten door je vrienden. De bierkruiken zijn gevuld en de whiskyfles staat op tafel. Je hoort bij de ruige mannen en de schone deerners... die thuishoren in de Schotse Hooglanden. Dat is dus vrijdag. Dan nog uh, vrijdag ook nog en zaterdag om half negen in het Haarlem Houttheater in Haarlem. Uh, Heino's Vendag. En dan uh, denk je dat uh, Heino zelf komt, maar dat gaat dus niet gebeuren. Dat kan niet meer. Ik wilde net vragen, weet je. Nee, dat, dat gaat dus ah, niet meer. Jade, jade. Het is een komedie voor wie uh, niet van Heino houdt. Ja. In Heino's Vendag worden de personages met elkaar verbonden door hun grote idool. De Duitse zanger Heino. Na jarenlange radiostilte heeft de Venklop bedacht dat er maar weer eens een vendag georganiseerd moet worden. En hoe dat allemaal gaat... dat zie je tijdens deze komedie... in het Haarlem Hout Theater. Dan nog... Uh, even de concurrent van Ruud... de uh, Other Passion in het Haarlem... verhalenhuis aan de Van Egmondstraat 5 in Haarlem. De Passion is al jaren... een begrip in Nederland. Twee jaar geleden werd in Haarlem... voor een uitverkochte zaal voor de vierde keer... in eigen beheer geproduceerde musical musicalversie gespeeld. Een Other Passion... Is dit jaar terug op zaterdag 31 maart met een nieuwe popmuzikale versie van het paasverhaal. Ook dit keer staan de prachtige Nederlandstalige popsongs centraal die naadloos passen in het verhaal en worden uitgevoerd met een live band. Diverse solisten, koor en kinderkoor. Dit jaar zijn onder andere van uh, muziek van Wende, Herman van Veen, De Dijk, De Drie en de musical Sodaat van Oranje en Jesus Christ Superstar. En dat ga je dus zien in The Orde Passion... Uh, Haarlem Verhalenhuis in Haarlem. Dan geven de laatste in dit blokje... in theater De Luifel, 31 maart om kwart over acht. Bram Bakker, Abdelkader Benali en Hans Koeleman. Wat beweegt de hardloper? Heet het uh, stuk. Hardlopen als com uh, competitie... bewegen in vrijheid en, en literatuur van formaat. Drie mannen met een heel verschillende achtergrond... Maar alle drie hebben ze van hardlopen een bezigheid gemaakt die een cruciale plaats inneemt in hun leven. Het programma dat ze brengen speelt op de, die drie eenheid in. Zoals een gezonde geest in een gezond lichaam een voorwaarde is voor sportieve topprestaties. Zo is de zuivere verbeelding een voorwaarde voor literatuur en theater van de bovenste plank. Bakker, Benali en Koeleman staan garant voor hardlopen als competitie, bewegingvrijheid en literatuur van formaat. Ze bieden de theaterbezoeker een 90 minuten durend en buitengewoon inspirerend literair hartloopspectafel vol woorden. Geladeerd met muziek, beeld en beweging. Een meeslepende avond van drie doorgewintende schrijvende atleten. Dat was het. Wat een volzin. Nou, ik, ik wil toch even, even één opmerking maken eigenlijk. En dat met... is? Jouw manier van voorlezen maakt van mij een letterloze mompeler. <laughs> Dankjewel. Ik beschouw dit als een compliment. Geweldig. 1, 2, 3, 4. I saw four faces, one man